Drie uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Democraten in het Huis van Afgevaardigden... mogen de oude belastingaangifte van president Trump inzien. Dat heeft een federale rechter bepaald. Volgens de rechter willen de democraten met het verzoek... de wetgeving op het gebied van transparantie aanscherpen... en is het daarom te rechtvaardigen. Trump heeft meteen aangekondigd dat hij in beroep gaat. De democraten hebben in het Huis van Afgevaardigden... de meerderheid overgenomen van de Republikeinen... en ze hebben een reeks van onderzoeken naar Trump in gang gezet. Joko Widodo is officieel herkozen als president van Indonesië. De 57-jarige had zich vorige maand al uitgeroepen tot winnaar op basis van peilingen. En de kiescommissie heeft die claim nu bevestigd. Widodo kan aan een tweede termijn van vijf jaar beginnen. De autoriteiten houden rekening met onrust in het land. Aangezien de verslagen tegenstander, Prabowo, zich waarschijnlijk niet zal neerleggen bij de nederlaag. Volgens hem is er op grote schaal verkiezingsfraude gepleegd. De behandeling van de verlamde Fransman Vincent Lambert... moet hervat worden, heeft het Hof van Beroep in Parijs besloten. Lambert verkeert al ruim tien jaar in een vegetatieve toestand... na een motorongeluk. Zijn situatie heeft Frankrijk en zijn familie verdeeld. Zijn echtgenoten en meerdere broers en zussen... steunen het beëindigen van de behandeling... maar de strenggelovige ouders van Lambert zijn daar fel op tegen. Frans Timmermans en Manfred Weber, de twee belangrijkste kandidaten om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie, zijn gisteren op de Vrije Universiteit in Amsterdam met elkaar in debat gegaan. In de week van de verkiezingen voor het Europees Parlement kruisen ze de degens over onder meer de strijd tegen het terrorisme. Weber wil dat eerst inlichtingendiensten automatisch hun informatie delen met andere landen, maar Timmermans vindt dat er dan eerst meer vertrouwen moet worden gekweekt tussen de landen. Het weer. Vannacht blijft het bewolkt en er is lokaal kans op mist. De minima liggen rond de 10 graden. Overdag is het grotendeels bewolkt. In het oosten valt soms wat regen. Het wordt dan 13 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 37 procent van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van de Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen. Dit is welkom bij ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo Race Dagen, driven bij Max Verstappen. Start your Dat was het uh, nummer van Captain Jack met de race. Want we zitten op het circuit en dan wordt hier volop gereisd. Het uh, zijn de Mazda's die nu uh, aan het racen zijn. Ja, die maken zijn. niet zoveel herrie, dat is nee. wel jammer. Nee, dat is goed. goed. Aan nee, want het is voor de mensen die tegen het geluid zijn, dan is dit weer goed. Want dan kun je laten zien dat het helemaal niet zoveel maai maakt. Ja. Inmiddels is aangeschoven aan tafel. Burgemeester Niek Meijer. Van harte welkom bij het uh, programma ja. Goedemorgen Circuit. Het is inmiddels Goedemiddag. Circuit. Ja. Ja. Leuk om hier even te zijn. Ja. Ja, want u zult wel een hele drukke week achter de rug hebben gehad. Ja, dat was wel even een dingetje om het zomaar eens even samen te vatten. En dan vrijdagavond zat ik met Jannie op de bank, maar was ik wel uitgeteld. Maar dat is natuurlijk fantastisch nieuws, dus dat geeft ook energie. Maar er komt wel wat over je heen, in de goede zin. Niet alleen met de pers die natuurlijk massaal, zowel nationaal als internationaal uitdrukt. Maar ook de leuke gesprekken die je dan in het dorp hebt. Dat de volgende. Dat was ja. echt niet normaal. Al die mensen om dat raadhuisplein. Bij die ja. trap van het stadhuis. Allemaal... Ik heb het gehoord. Ja, geweldig was het. Dat was echt geweldig. Maar goed. Want het was um, natuurlijk de weken ervoor uh, misschien al een beetje bekend. Want uh, we hadden uit de pers begrepen dat er mensen van een FOM uh, zouden overvliegen naar Zandvoort. Ja, die doen natuurlijk niet zomaar om aan te kondigen dat ze het in assen gaan houden. Nou, dat weet je soms niet. Het is ook een prachtige locatie, dus ik had me dat kunnen voorstellen. Nee hoor, u heeft helemaal gelijk. Wij zijn gelukkig wel, uh, ik denk twee of drie weken geleden... Uh, vertrouwelijk door het circuit geïnformeerd dat, het, dat men eruit was. Dan is nog niet de handtekening gezet. Dat werkt in dit soort ingewikkelde processen net iets anders. Maar het circuit wilde dat ook laten weten. En dan hou je natuurlijk slot op het mond. Want de gemeente heeft een andere rol dan uh, het circuit daarin. En dan, eh, ja, dat is mooi dat je dan eigenlijk denk je van wauw, het is toch gelukt. En je mag er, je mag er niks over zeggen. Dus was dat is moeilijk. Hem, ja, was... dat, dat is wel lastig. Omdat je, je voelt dan alles, zeker het laatste jaar, hoe belangrijk het is. Voor heel Nederland, maar ook voor Zandvoort. En eh, dat voel je. Dat voel je in dat besluit. En je wilt het zo graag met mensen delen. Maar zo werkt het. En daar moet je ook loyaal in zijn. Dat doe je niet. Punt. Ja. Maar de ontlading kwam uiteindelijk toen er een fles champagne werd opengetrokken. En nee. de handtekening was gezet. Ja, maar we, nogmaals, het circuit zet handtekeningen. De gemeente heeft een bescheiden rol daarin. En uh, ik denk dat veel mensen inderdaad een, een, een knallend geluid hebben laten horen. En terecht, en terecht. Het is onderschat het niet. Het is een fenomenaal evenement. En het gaat ons heel veel brengen. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja. En dit dorp, deze gemeente kan dat gewoon aan. Wij gaan er gewoon een te gek feest van maken. Ja. We gaan helemaal op ons kop staan. Maar het zal vooral gaan op leuke dingen. Dat heb ik hier al vaak genoeg gezien. Nou, en dat kunnen wij. Wij kunnen dat organiseren. Wij kunnen die gekte aan, in de goede zin van het je woord. Kan, je kan het nu al zien vandaag. Ja. Hè? Hoe ja. mooi het ja. is. Ja. Dit is dan de mini variant. Ja. Maar dat gaat allemaal lopen. En mensen accepteren dat ze dan misschien iets langer erover doen om naar onze prachtige omgeving te komen. Dat is allemaal prima. Dat hoort erbij. Ja, het is allemaal begonnen met een motie van uh, Jerry Kramer, om ja. te kijken of het haalbaar zou zijn om een uh, formule 1 race weer te gaan organiseren in, in ja. Zandvoort. Um, wat ging er toen u nu op? Wist u van tevoren van die motie? Ja, ik, ik, ik word wel eens uh, vaker al eerder geïnformeerd. En dat vind ik ook prettig, want dan kun je er even over nadenken. En ik weet nog wel dat wij toen ook in het college dachten met z'n allen van uh, nou, nou, ja, wat moeten we daar nou vinden? Maar laten we hem gewoon omarmen. Dat is goed dat we dat ook laten zien. Uh, maar niemand had op dat moment het besef wat een impact dat zou kunnen. En ik heb later ook, dat heb ik er ook van geleerd, ook uitgelegd aan mensen, dat het mooi is om van iets te dromen en vervolgens die droom langzaam tastbaar te laten worden. En dat gevoel heb ik echt gehad. En dat vond ik heel bijzonder. En ook al zouden we hem niet hebben gekregen, het is wel goed voor onze gemeenschap dat we dat proces hebben doorlopen. Bewustwording, uh... Die bewustwording. Die bewustwording weer, die waardering weer, weer terug naar wat maakt ons nou zo uniek en bijzonder? Nou, een van die dingen is toch dat circuit daaromheen. Want dat zit heel dicht in, in wie wij zijn. En waartoe wij op aarde zijn. Ja. Dus het was wel... echt fantastisch om mee te maken. Het is volgens mij wel een van de weinige moties... die zo'n korte doorlaaptijd van indienen en realiseren <laughs> heeft gehad. Nee, dat, dat is... Dit weet je op voorhand, dit is lange adem. Lange trajecten en erbij blijven. Scherp blijven, niets forceren... maar vooral kijken waar kun je een versnelling niet geven. Niet laten negativeren nee, door al Niet die... laten framen, nee. dat soort dingen. Hier is echt lange ademwerk... en mensen in staat stellen om dingen mogelijk te maken. Dat is de rol van de overheid. En ik denk dat wij als gemeente... daar kunnen we trots op elkaar zijn... dat wij daaraan hebben mogen bijdragen. Dat we dat ook stukjes bij beetje... mogelijk hebben gemaakt door op het goede moment... de juiste besluiten als gemeente te nemen. Ja. Echt, ik vind het echt top. Ja, ik was uh, niet in Nederland. Ik was buiten het Koninkrijk toen ik het uh, hoorde. En uh, binnen een klein 15 tot 20 minuten wisten al mijn collega's ja. <laughs> dat het ja. uh, in Nederland ging plaatsvinden in mijn woonplaats. Ja. En dan, en dan zie je, de raad heeft een, een, even denken, ander, twee maanden geleden denk ik, het besluit genomen om ruim 4 miljoen over drie jaar gespreid te investeren in vooral dingen mogelijk maken. En dat ging echt tegen de opinie in van bestuurlijk Nederland. Niet zozeer onze inwoners, die snapten wel en ook de regio waarom we dingen deden. En dan hebben wij de rust om toch dat besluit te nemen... en te blijven uitleggen waarom we dat doen. Ja. Dat we niet meeduiken in die negatieve framing. En dan zie je dat dat uiteindelijk respect en waardering oplevert. Ja. Dat, dat vind ik echt knap als gemeente Zandvoort... dat wij dat op die manier kunnen versterken. Hoe, hoe was uw gevoel dat de hele raad... Eens, eensluidend, eens was met alles. Ja. Was dat was wel prettig. Dat is buitengewoon prettig. Dat geeft je ook een trots gevoel. Omdat vooral in zo'n besluit... die unanimiteit is echt cruciaal. En wat ik dan merk... is dat raadsleden dat ook zelf zo ervaren. En ook eh, zichzelf ontstijgen... om dat te bereiken. En dat is mooi. Dat is gewoon echt mooi. Dus bij een uh, volgende moeilijke motie... dan gaat u uh, misschien noemen dat het, het Formule 1-motiemoment... dat dat uh, misschien handig is om erboven te laten komen. Het zou kunnen. <laughs> Ik zal hem meenemen. Ja, <laughs> ja dat, is de, nou, dat is goed is we toch aankijken. En uh, de context is natuurlijk ook belangrijk. Hè? De ja. ene motie is niet de andere motie. Nee. En hier zo'n besluit nemen... waarin je inderdaad over drie jaar ruim 4 miljoen ter beschikking stelt... dat, dat is een verdieping daarvan. Weet u of dat er ook zeg maar, nu, nu het besluit genomen is en men weet dat, dat volgend jaar die formule hier naartoe komt... Uh, zijn er ook meer uh, evenementen al aangevraagd, en mensen die willen gaan bouwen omdat Wij er hotels worden echt... moeten komen? En... Wij worden overstelpt met uh, mensen uit heel Nederland die mee willen denken. Dat, ten eerste, hè? Die allemaal dat is positief, hartstikke, hè? dat is echt top. Die hele leuke ideeën is... hebben. En uh, wat wij ook willen, en dat stipt u ook net aan in, in de vraag... is dat die economische spin-off en die kwaliteitsslag waar we mee bezig zijn... dat kun je nu ook laten zien. Er ontstaat een gezonde vibe, zou ik bijna willen zeggen... die dingen gaat realiseren. En daar moeten we vooral goed op letten... dat we daar ook de juiste stappen in blijven zetten. Ja. Nou, dat zal een mooie uitdaging zijn. Op 15 september ga ik me daar hard voor maken. Ja. Want dan bent u uh, daarna onze burgemeester niet meer, hè? Nee, nee, dan ben ik nog gewoon inwoner. Dat blijft u ook voorlopig? Voorlopig wel, totdat we weten wat we gaan doen. Dat is op dit moment nog niet bekend. Ik zit in een zoektocht uh, daarin. Maar daar wil ik me even ook zo min mogelijk op concentreren. Want hier is genoeg te doen... En ik hecht het zal echt aan. tot op het laatste ja. moment zo ja. blijven. Hè? Ja. Er dus zou, zijn, ja, zou kunnen zeggen dat uh, de verwezenlijking van de Formule 1... eigenlijk de kroon op uw burgemeesterswerk is geweest. Het is één van de parels. Het is één van de parels. Er zijn, er zijn er meer, maar daar zal ik later nog wel wat over zeggen. Want ik vind nu vooral dat we moeten genieten van het evenement... en wat we hebben gerealiseerd. En wat dat vooral met zich mee kan gaan brengen waar we naar op zoek zijn. Dat vind ik nog veel mooier. Ja. Nou, het is heel mooi ja. en. Uh... Ik vind het een mooie afsluiting van het ja. korte gesprek. Tot, uh... U heeft het heel druk, hè? Want u moet <laughs> nog allerlei dingen gaan doen nu. Ik dus mag gelukkig heel veel dingen doen, doen, maar ik dacht. Doen. Ik kom even naar jullie uitzending. Want ik vind het mooi dat ook hier zie je met dit evenement. Dat we verbinden met elkaar. Dorp en circuit. Ondernemers ja. en circuit. Verenigingen, instellingen zoals ZFM en circuit. En dat is ja. echt mooi. Dat is iets dat de laatste jaren. Spelende wijze ons. loopt ook steeds soepelig. Ja. Dat ja. is ook ja. zo. Ja. Dat is helemaal goed. Dus een fijne uitzending, luisteraars. En we u zien wel. elkaar. Dank je wel. weekend ons. nog. Dag. Jullie ook. Ellen Walker met het nummer Alone. Dat is afkomstig van Need for Speed. In de tussentijd wachten wij op Erik Weijers. Die komt zo meteen naar deze locatie toe. En dan gaan we daar even een interview mee houden over zijn ervaringen van de afgelopen week. En daarna hebben we Jan Lammers nog. Niet te vergeten. Heel belangrijk. Oh, en uh, ja, we hebben... Uh, ja. Bij Gerry en bij jou? bij mij. Oké. Okay. Ja, inmiddels uh, wordt uh, ons team uh, presentatoren uh, afgelost. Ja. En uh, dan komt uh, Dolly Tempirik. Die komt dan uh, de presentatie doen. Nou, we gaan ondertussen nog even een uh, nummer draaien. En dat is van uh, Bony M. Met uh, Gang Met het nummer Happy Song. Bonnie M met Babies Gang en het nummer Happy Song. Inmiddels is hoe staat het? Keurig netjes op tijd aangeschoven na het nummer eh, Erik Weijers. Goedemorgen. Uh, ja, Goedemiddag al. Ja, Goedemiddag. Ja, Heet ja, je ja. het een beetje? Wat oh ja, tuurlijk. <laughs> <je, je, laughs> dit, dit, dit zijn de dagen waar we het voor doen. Hè? Ja. Ja. Dus. ja. Erik, even terugkijkend naar de afgelopen week. Um, dat zal een hele hectische week zijn geweest. Wij hoorden net van uh, burgemeester Meijer dat uh, een paar weken ervoor al in principe het bekend was, maar hij moest zijn mond houden. Wat ging er door jou heen toen jij het hoorde? Ja. Ja, euh, eigenlijk wel ongelooflijk ook dat je denkt van ja, dat we dit weten te bereiken met elkaar. Hè, met gewoon uh, pure enthousiasme, betrokkenheid en, en doorzettingsvermogen dat het na 35 jaar ons lukt om het weer op de wereldkaart te krijgen. Want dat gebeurt gewoon. He, we door... weet je was... Ja, were wereldwijd. Ja. He, en uh, Juist ook vanwege die rijke historie. He, als we nu voor het eerst op de kalender hadden gekomen, had het ook nieuws geweest. Maar niet die impact die het nu is. He, als je ziet wat, wat Formule 1-teams nu al doen he, met het feit dat ze weer op Zandvoort gaan rijden. Een filmpje wat Red Bull Racing gisteren publiceerde. He, waarin ze eigenlijk alle Nederlandse fans feliciteren met de terugkeer uh, van Zandvoort. Maar echt dat het hun favoriete circuit is ook. Ja, de, de terugkeer naar Zandvoort. Ja, ja. Dat dat is fantastisch. Het wordt wereldwijd gaat dat, uh, gaat dat rond. Dus dat is... Uh, ja, we kunnen dat denk ik zelf onrealiseren. We ons dat nog niet uh, genoeg. Wat dit gaat betekenen voor ons allemaal. Dus... Uh... Ja, ik was uh, buiten het Koninkrijk. En ik hoorde dat ook. Okay. En... Uh... Ineens wisten al mijn collega's, Engelse en Duitse collega's, en uh, Deense collega's, waar Zandvoort was. Ja. Want dat hadden ze gedaan. Ja, nee, dat klopt. Ja, en dat, uh, ja, dat zal zo blijven. He, dat, uh... Is het, is het uh, ook zo dat uh, nu bekend is dat het, uh, de F1 hier naartoe komt, dat het, circuit, dat, het, he, dat het circuit ook overstroomd wordt met aanvragen om dingen ja, te doen? Of... Jazeker, je merkt nu al he, dat er natuurlijk ja, er gaan allerlei Max mensen komt weer bellen. Voorbij, ja, dus, ja, mooi hè? Live geluid op de achtergrond. Ja. <laughs> We dat, nee, ja, dat, zeker merk je dat nu al. Hè, dat er nu al aanvragen komen. Voor, uh, ja, voor bedrijven die ook, ja, wel ook met Formule 1 indirect of direct te maken hebben. Ja, uh, die Zandvoort uh, willen gaan gebruiken. Dus dat zal ook echt een effect hebben. En, uh, en ook iets waar Zandvoort veel meer aan gaat hebben. Dan die ene week straks in mei. Dat, uh, dat hier de Formule 1 is. Hè, maar ook de rest van het jaar zal, er gewoon, uh, ja, zal dat zijn aantreksdag gaan hebben. Dus uh, ik denk gewoon, ja, gewoon goed voor iedereen. Ja. We, we worden ja, een is... klein beetje overstemd door uh, een live uh, verslaggever uh, die... Die heel enthousiast is over Max. Ja. <laughs> <laughs> Mooi, ja, dat maakt je meestal in live op zo'n locatie bent. Ja. ja. Nou, we gaan er gewoon uh, doorheen praten. Um, de afgelopen week was dus uh, bijzonder uh, hectisch. stonden ja. prachtige foto stond in de, in de pers uh, over uh, de handtekening... die uh, de man van de FON, even ja. zijn naam kwijt... Ja, Chase uh, Carey, inderdaad, de, de Chase grote Chase. baas van de Formule 1. En... Die uh, keek ook heel blij dat hij naar Zandvoort ging. Ja, nee, maar dat hoor ik ook van heel veel mensen... die in de Formule 1 werkzaam zijn. Of het nou bij VOM is, of bij de FIA... waar we natuurlijk ook veel contact mee hebben... of bij Teams. Iedereen is er enthousiast over. Dat hoorde ik ook van Olaf Mol... die natuurlijk al in Barcelona vorige week... al wat rijders had geïnterviewd. Want onder embargo wist hij natuurlijk ook al... dat het dinsdag dat het bekendgemaakt zou worden. Er zaten al wat interviews. En je ziet dat iedereen straalt dat uit. Maar vergis je ook niet dat, dat alle, eigenlijk alle... Formule 1 coureurs kennen Zandvoort. Ja. Uh, eh, ondanks dat er al 35 jaar geen Formule 1 meer is gereden. Maar ze hebben hier allemaal in, natuurlijk in de Formule 3 eh, of in de Formule 4, nog wel in de Formule 0 gereden. En met name dat wij natuurlijk ieder jaar hier de races uh, om de Master of Formule 3 hebben gehad. En het Europees kampioenschap Formule 3. Ja, maakt dat mensen als of het nou Bottas is of Hamilton of Vettel of wie dan ook. Ze hebben hier allemaal heel veel gereden. Uh, en iedereen zegt wel eens, ja, het is voor Max een thuisvoordeel straks. Nou, ik denk, Max heeft hier ooit maar één race gereden. Om die is natuurlijk heel snel vanuit de karting in de Formule 1 terechtkomen. Te dus misschien dat van het hele veld... Hij is het misschien nog wel het minst goed kent Op, op raceervaring dan. Ja. Ja. Nou ja, zij heeft natuurlijk wel het voordeel van het publiek. Want... Uh, ja, natuurlijk. Hij zal op handen gedragen gaan worden. Ja, absoluut zeker weten. Ja, ja, ja. Ja, goed. Ja, en Zandvoort geeft natuurlijk vanuit de lucht hele mooie plaatjes. Dat was ja. Natuurlijk ook al... nou, ja, dat zagen we natuurlijk ook al op de, op de filmpjes die de Formule 1 zelf gepubliceerd heeft. Uh, ja, je krijgt kippenvel van als je dat ziet natuurlijk. Hè. Als, je, als je dat muziekje hoort wat je iedere twee weken op tv hoort. En als je dat dan ziet met beelden van Zandvoort. Hè, vanuit de lucht, dat je de boulevard ziet, het strand, de duinen, uh, het dorp. En dan uh, de beelden van de race Ja, dat is fantastisch. En dat ziet de hele wereld. Ja. Als ik dan kijk naar de discussie die op de social media dus aan de gang waren... waar ik ook flink aan mee heb gedaan, dat... Uh... Als ze er klaar voor was. Ik had er altijd een beetje... Ja, nou ja, en op zich. Nou, als circuit is ze er zeker wel klaar voor, denk ik. Absoluut. Maar het gaat niet alleen om een, om een circuit. Er zijn denk ik wel 50 circuits in de wereld die klaar zijn voor ja. Formule 1. Ja. Uh, alleen er zijn maar 20 races per jaar. En het is aan de Formule 1 om natuurlijk de balans te vinden tussen... Natuurlijk, het moet commerciële ook interessant zijn voor ze. Maar ook waar willen ze heen? Hè? Welke, uh, welke destinations willen ze gaan bezoeken? En dan is Stamford met de historie, de ligging aan de, aan de zee en Amsterdam... Ja, stonden Mooie wij, wij 10-0 voor op Assen. Ja. Nou is het zo dat uh, er is een optie voor een aantal jaren gegeven uh, om de race hier te houden. Uh, wat is er nodig om dat te, te verlengen? Nou ja, uiteindelijk moet het natuurlijk commercieel ook een succes gaan worden. De mensen achter de Dusk Grand Prix BV, die is opgericht. Dat zijn niet alleen wij als circuit, maar dat zijn natuurlijk ook TIG Sports en Sportvives, twee grote sportorganisatoren. Ja. Die nemen steken wel enorm hun nek uit voor tientallen miljoenen euro's de komende drie jaar. En ja, dat moet wel terugverdiend gaan worden. En als dat dan niet gaat lukken. En, uh, dan, uh, ja, dan, dan weet ik niet of dat uh, na drie jaar nog uh, een vervolg gaat krijgen. Maar gaat het wel lukken? En die kansen zijn er, zijn wij ervan overtuigd. Die moeten er kunnen zijn. Ja, dan kan het zomaar zijn dat het contract nog met twee, drie jaar verlengd wordt. En misschien gaan we wel weer een hele lange rits in van de traditie van Formule 1 op Stamford. En dat is natuurlijk wel waar we het voor doen. Ja. Ja, als de infrastructuur dus daardoor aangepast kan worden... en dat iedereen Ja, zeg maar, maar de, meegraat... de infrastructuur maak ik me eigenlijk niet zo heel veel zorgen over. Tuurlijk is het, uh, zullen er wat files ontstaan. Natuurlijk zal het heel druk zijn. Maar ik denk dat je daar niemand over zult horen... als die hier naar een heel gaaf evenement gaat. Het wordt niet alleen de race, maar het wordt ook alles eromheen. Alles eromheen. En, uh, en laat eerlijk zijn, als je naar welk groot sportevenement in de wereld nou ook gaat... je hebt altijd last van drukte, je zal altijd even in de file staan. Maar als je naar een gaaf evenement gaat... Vind je dat helemaal niet erg? Je gaat ergens naartoe wat je het wil. En ik zeg maar zo: kijk, wij kunnen maar uiteindelijk natuurlijk, we kunnen heel veel kaarten verkopen, maar uiteindelijk misschien dat er wel twintig keer zoveel mensen hier naar die race willen gaan. Dus we zeggen: iedereen die moeite ermee heeft om. Uh, in de file te gaan staan of wat langer over te doen dan ja, Je moet vooral geen kaartje kopen. Laat die kaartjes lekker over voor mensen die er wel voor over hebben. B wat, wat kost een gemiddeld kaartje? Weet ja, de, kaart, de kaartprijzen zijn nog niet bekend. Uh, dus ik kan er ook nog niet echt, echt uh, een duidelijk antwoord op geven. Maar wij zullen zeker niet duurder gaan worden dan races om ons heen. Hè. We willen ons niet uit de markt reizen. Nee. Uh, dus als je kijkt naar wat zijn de gemiddelde kaartprijzen in Oostenrijk, Engeland, uh, België, Frankrijk. Uh, dan zullen wij daar... Uh, zullen wij daar niet ver vanaf gaan rijden. Ja, we hebben het voordeel van die duinen. Hè? Want je kunt natuurlijk in die duinen zo verschrikkelijk ja, veel mensen kwijt. Dat klopt. Buiten de, de ja, tribunes. Ja, maar we gaan natuurlijk ook nog wel veel tijdelijke tribunes bouwen. Ja. Hè? Uh, dus niet permanent. Hè? Uh, maar gewoon tribunes die tijdelijk opgebouwd zullen gaan worden. Uh, waar we ook tienduizenden mensen extra op kwijt kunnen. Hè? Die dan een mooi zicht hebben op, op niet alleen circuit, maar ook op het tv-scherm. Zodat ja, ze allemaal goed kunnen volgen. Ja, is natuurlijk ook een prachtige plek. Ja, dat, ja, ja klopt. klopt. Ja, ja. Dus... Nou... Ik zie er allemaal met sparring naar. <laughs> ja, wij ook. <laughs> Het, uh... ja, we, we horen ondertussen steeds uh, Max uh, voorbij uh, rijden. Want die was in zijn tweede presentatie. Ja, tweede run, ja. Tweede ja, run uh, bezig. Ja, het is hier zo'n feest. Mensen zijn blij. Het, het, is, het is gewoon... ja Je super. ziet geen, je, je geen zaggerijnige mensen door, rondlopen. En dat zul je ook volgend jaar niet zien. Uh, uh, ik zeg altijd zo. We hebben hier... Ik kan me niet herinneren dat er ooit hier op het circuit problemen zijn geweest met bezoekers. Die nee, ruzie met elkaar kregen. Of nee. elkaar na het leven Maar het, het wordt staan. ook een belevenis, hè? Uh, want er komen natuurlijk evenementen omheen. Uh, dat zie je ja. ook bij andere uh, ja. formule 1 racers. Dat het een, een compleet... Nee, het gaat, is. Niet, het gaat niet alleen, gaat om, die alleen om die race. Nee. race. Het uh, is more than a race. Uh, en dat is ook een slogan die Heineken ook gebruikt. En Heineken is natuurlijk onze hoofdsponsor. hoofdsponsor ja. Daar zijn we hartstikke trots op. Dat Heineken uh, de Dutch Grand Prix uh, heeft omarmd. Uh, samen met ook een aantal andere uh, grote Nederlandse bedrijven. Die gezegd van, nou, wij gaan dit gewoon mede mogelijk maken. Uh, de overheid heeft er in eerste instantie gezegd. Nou, regel dat even zelf de woorden van Mark Rutte. Nou, we hebben dat zelf geregeld. Dankzij de enorme inzet van, van, van heel veel mensen. En, uh, maar ja. gaan ze er nog wel iets aan doen? Of is, dat, is het echt puur alleen maar los uh, van de regering? Voorlopig is het helemaal zelfstandig, ja. ja, ja. Behalve uh, wat de gemeente uh, Gemeente Zandvoort heeft doet, natuurlijk wel ook zijn nek uitgestoken. Dat was ook heel dan, belangrijk. Ja. En, uh, maar ja, ik weet zeker dat die investering, uh, zullen we over een paar jaar zeggen, dat was eigenlijk penis. Uh, als we zien wat Zandvoort ervoor terug heeft gegeven. Krijgt, ja, en ja. zijn er nog sponsors die dus oorspronkelijk bij het andere circuit zaten uh, ineens bij jullie op de deur ze kloppen? Of? Nou, niet na, de, niet na dinsdag. Nee, niet dat ik weet. Nee, nee, nee, nee. Ik heb geen idee wie daar de schelschieters waren. Dat, ja. uh, nee. Ik ook niet. Nee. Maar er waren er een aantal het zal ongetwijfeld, maar nogmaals, wij waren al heel lang wel van overtuigd... dat wij de enige serieuze optie voor de Formule 1 in Nederland waren. Dat dacht ik ook altijd, ja. En dat is ook echt zo geweest. Natuurlijk moesten we het wel zien rond te maken. Dat was natuurlijk wel een ander verhaal. Ja. Kijk, als, het, als je het niet rond krijgt, ja, dan, dan kan je niemand tegenhouden... om natuurlijk ook met andere partijen te praten. Maar zelfs in die tijd, toen dat nog niet zeker was... zeiden de mensen bij de Formule van Luister... We willen, als we naar Nederland gaan, gaan we naar Zandvoort en ergens anders heen. Want er zijn nog heel veel andere landen die ook... We willen hebben. Ja. En daar zullen we dan, eer, dan zullen we dan eerst heen gaan. Uh, dus, maar goed. Uh, dus achteraf is dat makkelijk zeggen. Maar we zijn blij dat we het gered hebben. Dat er een contract is. En dat we nu ja, met een team van mensen uh, gewoon keihard aan de slag kunnen om het, uh, om het allemaal mogelijk te maken. Want ja, we hebben minder dan 12 maanden te gaan nog. Jazeker. Dat is kort. Ja, en dan is er uh, het een en ander nog te doen. Maar ik heb er ook alle vertrouwen in dat dat allemaal op tijd afkomt. Ja. En uh, nou ja, in de loopt de jaren dan... Uh, Denk ik ook wel dat jullie aan een uh, hotel gaan denken. Op het terrein. Hier. Ja, tuurlijk. Hè. De, die plannen zijn er al jaren. En daar zal dit, hè, de Formule 1 zeker, van in een, stroom, het zal in een stroomversnelling gaan komen. Ik verwacht niet dat dat volgend jaar nog gerealiseerd is. Hè, nee, want een, een hotel ontwikkelen in 12 maanden tijd, dat doe je al niet. Nou, ik niet. heb wel eens een hotel te, uh, gebouwd zien worden in een hele korte een tijd. Uh, een te... Nee, en gewoon echt. Wil, kijk, als je, als je de plannen klaar hebt liggen en je hebt een plek waar het zou kunnen. Klopt. Ja, de, de grond moet bouwrijp zijn. Dat's, ja, dat's nee, dat is eigenlijk het basis. Dat, dat, daar heb je gelijk in. Maar goed, uh, ik... ik. We gaan het zien. Maar... Ja, nou, oké. Okay. Eerst maar eens die race organiseren. Oh, ideeën voor ja. de, uh, hotels. Precies, ja. komt goed. Nou Erik, wij zullen je niet langer van jouw verplichtingen houden. Want, want jij je bent heel druk. druk. We gaan weer verder. Ja. Heel veel succes. Ja. Dank jullie wel. Een fijne dag ja. en uh, morgen ook. Ja, we ja, zien ja. elkaar uh, morgen waarschijnlijk ja, nog absoluut. even. We ja. ja. dus, uh, ja. houden jullie heel veel plezier hier, want het is een hartstikke leuke plek. Het nou, ja. is een hele mooie locatie. Ja. We kijken op de baan hier vandaan. We zien de auto's voorbij komen. We kijken naar al die vrolijke mensen. We kijken naar de duinen die voorbij lopen, die we eventueel willen interviewen. Precies, Dat nou, is ook wel belangrijk. Trek maar wat mensen naar binnen. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, goed De Jumbo race dagen. Driven bij Max Verstappen. Dit is ZFM. Misschien geen race, heb scheid aan mijn centen Ik zie Max zijn mooiste momenten Hij is de king van Barcelona Rijdt alles zoek van Spa tot Monza De gru en rubber, en smeltend asfalt Ik juich als Max weer een voorbij knalt Zijn inhaalacties zijn bijzonder Het is een basen wereld I'm hey. met ja, mensen ik van de horeca een, praten, begrijp ik. Ik sta hier bij een steentje en die verkopen enorm veel bier, het valt mij op. En uh, ja, de mensen hebben het enorm naar hun zin. En uh, ja, daar past best een biertje bij. En verkoop je al veel bier? Heel veel. Echt waar? Ja. Gaat het goed? Ja hoor, heel goed. Handel, uh, handel is uh, top. Ja, ik ben het zonnetje. <laughs> en jij, ga je ook goed? Goed, ja. Hoe is het, hoe is het om uh, te werken op zo'n mooie dag? Het was heel stressvol in het begin, en nu is het heel fijn in de zon staan. Oké, okay, ben je ook een Max Verstappen fan? Ja, zeker. Echt waar? Reeds, Formule 1 zijn ook als mens Dus jij kijkt de Grand Prix ook? Ja, ik heb ze tot nu toe dit jaar allemaal gezien. Heel goed, en volgend jaar weer er ook bij? Volgend jaar zeker, ja. Had ik nu al voor reserveren, had ik het gedaan. Ja, dan komt de Jumbo-auto langs, die is ook niet uh, gering. Ja, ga je gang, ga je gang. <lacht> en het is, uh, ja, het is hier fantastisch jongens, het is een prachtig weer. En uh, wat wil je nog meer? Iedereen uh, kijkt hier uh, enorm blij met een biertje en uh, ja, dat zou ik eigenlijk ook doen. Ik moet nog even een paar uurtjes wachten, maar uh, ik denk dat dat biertje er ook nog wel komt. Oké, okay. ja. Ge oh, sorry, Ge, je bent klaar. Ja, ik ben Jij bent klaar. klaar. Ja. Goed, nou, wij wachten eigenlijk uh, op onze volgende gast. Dat is uh, volgens mij uh, moet Jan Lammers hier zo meteen naartoe komen. Die was hier uh, onderweg. Maar die was op een, uh, op, op een vouwfietsje onderweg. Dus uh, daar moeten we nu even op wachten. Het, uh, het blijft hier ondertussen ongelooflijk gezellig. Uh, al die mensen, iedereen is blij. Men, uh, ja, heel veel mensen met kleding van markt. Red Bull zie je all over hier. Het is werkelijk een super sfeertje hier. Uh, Thomas, ik denk dat wij nog even terug naar een muziekje gaan... en dan wachten we op de komst van Jan Lammers, waar we zo meteen mee gaan praten. Tot zo. gebroeder Rossig met links, rechts, voor en terug. We zitten nog steeds in het uh, gezellige restaurant hier, Lacour op het circuit van Zandvoort. Waar we een live uitzending doen. Het is hier schitterend weer en er zijn heel veel mensen hier op de been. Mochten de mensen luisteren naar de radio en die denken van nou ik wil ook wel even op de radio wat zeggen. Kom gezellig langs in het uh, Lacour restaurant. En er was wat nieuws over. Ja, ik, ik zit hier te kijken naar de Rijkswaterstaat uh, Verkeersinformatie. En ik zie dat uh, uh, de, op de N200 is een vertraging van ongeveer acht minuten. Nou, dat, is niks. Dat, is, dat is niet de moeite waard. Dus uh, het hoeft geen probleem te zijn om naar Zandvoort te komen op deze prachtige dag. Dus geen rijden en verkeerd. Nee, nee, nee, nee. Het, gaat, het gaat helemaal goed. Dus alles is onder controle. Of dat je nou met de trein komt, of je komt met de auto. Kom vooral met de fiets, zou ik zeggen. Want is natuurlijk veel verstandiger. Er zijn op, het, uh, op de boulevard uh, is een heel groot uh, stuk ingericht alleen maar voor fietsers. Dus je kunt daar je fiets uh, keurig uh, parkeren in een, in een, uh, in een rek. En dus... Uh, dat is wel heel verstandig. En dan kun je in het kleine stukje hier naartoe lopen. Want het is prima ja, de de, de merchandise van Mark Verstappen. Mark Verstappen, die is enorm. Want we zien hier heel veel mensen met uh, hele mooie Red Bull shirtjes lopen. Ik ga toch even kijken of ze hem in mijn maat hebben. Ja, is XXL hè, is dat. Ja, nou liever XXXL. Oh, het is drie keer XL. Nou. Ja, oké. Okay. Goed, nou, we gaan nog even terug naar uh, muziek. Wat, wat had jij als volgende nummer uh, erop staan? Ja, als volgende nummer, uh, Hoek on a Feeling. Gaan we maar draaien. Hoek? I got dat a is, feeling. Dat uh, nee, 19, Hoek Don't a Feeling, ook van uh, the oh, ja. of The Galaxy. Prachtig ja. nummer. Prachtig nummer. En het wacht okay. eens even op Jan op, Lammers. Jan Lammers. Tot zo. Stop huga, this huga, feeling chaka huga, huga, huga, huga, huga, huga, huga of me huga, huga, huga, huga. Zegt en dat was John Foggerty met het nummer Bad Moon Rising. Hij speelde samen met de Zac Brown Band in een andere uitvoering dan we die normaal kennen. En die in het 40 heeft gestaan. Want John Fogerty is een onwijs populaire band in Amerika. En die treedt op met de Zac Brown Band. Ja, wij gaan ermee stoppen, Cora en ik. Ja. Wij hebben onze drie uren erop zitten. En we gaan zo meteen het stokje overgeven aan onze waarde collega's Dolly Tapirik. En Joop van En Joop van Nes, en G. Loogman. Die, uh, wij hopen straks Jan Lammers hier nog te krijgen. Die is hartstikke druk natuurlijk. Maar we gaan ervan uit dat hij hier naartoe komt. Wij gaan bedanken Restaurant La Course. Voor hun gastvrijheid, Voor hun uh, koffie. Uh, nou koffie hebben we niet gehad. Want dat kon niet. Maar wel water. En heerlijke broodjes hebben we net gekregen van hun. Hartelijk dank daarvoor. Helemaal. Oh, een lekker wijntje. Nou, dat gaan Doen we zo maar meteen biertje. even regelen. Lekker dan. Ja, een lekker biertje. Een biertje. Wij zijn wel zover. Goed, ah, uh, we gaan, gaan ook even bedanken. Uh, Thomas de Jong, dankjewel voor je techniek. Fijn dat je er was. De muzieksamenstelling deze week was van Cor Draaier. De redactie en de eindredactie was door Gerry Rutte gedaan. Daar heeft ze heel veel werk aan gehad, want dat was best wel een ingewikkeld verhaal om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Bravo. Bravo voor Gerry. Uh, mijn uh, dank aan Kordraaier uh, voor de presentatie. En natuurlijk, Irene. Graag gedaan. Irene die jager. Uh, nogmaals, u ja, kunt uh, deze. Ja, jagertje. Nogmaals, u kunt deze uitzending kunt u, uh, herhaald luisteren naar. Uh, op tien uur, oh, ik krijg nu een wijntje voor mijn neus gezet, dus dit wordt, <laughs> dit wordt <laughs> heel gezellig. <laughs> Proost. U kunt uh, naar uh, uitzending gemist gaan, uh, www.zfmzandvoort.nl. Vul datum en tijd in en dan kunt u het terugluisteren. Wij bedanken iedereen uh, voor hun uh, aanwezigheid en uh, de luisteraars voor het luisteren uiteraard. En graag tot de volgende keer weer in Hotel Hoogland. En ik zou zeggen, tot volgende week. Maak er een mooi Max weekend van. Tot ziens. Dag. ZFM, het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. De Jumbo race dagen driven bij Max Verstappen. I'm mm -hmm.